Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De rentetarieven die gemeentes vragen bij sociale leningen verschilt enorm. Mensen met een laag inkomen kunnen zo een lening afsluiten... als bijvoorbeeld de koelkast of wasmachine kapot gaat. Maar hoeveel rente je over dat geld moet betalen... verschilt flink per gemeente, zegt economiecollega Bart Kamphuis. Bovenaan die ranglijst, of onderaan, het is maar hoe je het bekijkt... staat de gemeente Groningen, daar rekent de kredietbank... 8% rente op zo'n sociale lening. En aan de andere kant van die ranglijst staat de gemeente Nijmegen met 2,4%. Nou, hoeveel scheelt dat dan? Dat is als je een lening voor twee jaar afsluit uh, 600 euro. Dan uh, scheelt dat 67 euro. De verschillen komen onder meer doordat niet iedereen overal hetzelfde bedrag aan gemeentebelasting betaalt. Dat geld wordt ook gebruikt voor sociale leningen. Iran heeft vier mensen geëxecuteerd die zouden werken voor de Israëlische Inlichtingendienst. De vier hebben volgens Iran de veiligheid van het land in gevaar gebracht, onder meer door sabotage. Iran zegt dat ze zijn gedood na gerechtelijke procedures. Israël en Iran zijn al jarenlang vijanden van elkaar. Oud-president Daisy van Suriname heeft nog steeds geen gratieverzoek ingediend. De deadline om dat te doen is verstreken. Vorige week kreeg de oud-president en legerleider 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. Bouterse zegt wel dat hij in gesprek is met de Surinaamse regering. Maar de huidige president Santokki van Suriname ontkent dat er wordt onderhandeld. En waarschijnlijk heb je deze maand al genoeg pepernoten en kerstkransjes gezien. Maar wij zijn niet de enige die ze lekker vinden. Ook varkens smullen ervan. Alle misvormde koekjes die de supermarkt niet halen... worden hier in een veevoerfabriek vermalen tot veevoer, ziet RTL Nieuws. Een speculaas, kerststerren, euh, mooie kerstboompjes. Maar als je goed kijkt, zie je toch wel dat de dingen niet helemaal perfect zijn. Het hoofdje is eraf. Of de mooie spikkeltjes zitten niet op het chocolade gedrukt.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 Goedemorgen, deze. Goeiemorgen allemaal. Ja, Goeiemorgen. Ja, Goeiemorgen. Die Willem, ouwe Willem, oma Willem. Hé, jochie. Hé. Hey. De film van oma Willem en de, de, film van en de, de, herrie, en de herrie van natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ik kan ons iets stellen. Ooms en tantes en... Uh... Het wordt een familieuitzending, ja, wordt het. Dit wordt heel gezellig. Ja. En we hebben uh, nog een, een hele speciale gast hier. Dat is Leroy. Ja. En wil jij die microfoon niet opeten, vriend? Want we hebben er maar één. Nou. Oh, sorry. Ja, dat, dat, dat is toch nou. niet. Ja. Ja. Welkom jongen, fijn ja. dat je er bent. Ja. Voor de luisteraars even, Leroy is uh, mijn zoon, mijn, mijn, mijn downzoon, ja. En die zit namelijk nou te smilen ja. naar me. En die heeft kerstdagen bij me doorgebracht, dus je wil niet weten wat ik te lijden heb. Oh, daar moet je me op... straks alles over ik vertellen. Ik heb alles opgegeten, je hebt alles opgegeten. Dus. Echt waar? Ja, joh. Eerste kerstdag, kwam het diner waar ik serveren, was op. <laughs> Meen. Ja, ik, denk, ik bewaar het in de koelkast. Ik doe de koelkast open weg, alles weg. Ja, dat is niet te geloven. Garnalencocktails. Pasteitjes met regou. Uh, uh, het hoofdgerecht, biefstuk. Uh, het nagerecht. Uh, ijs. Het was allemaal weg. Ach. Ja, toch weer hoor. Ja. Ja, ja, ja. Ik vind het, uh, het, uh, het schandalig. Nou, ik heb uh, visite gehad aan uh, vegetarisch en veganist. Ook oh, oké. Okay. Oh, ja. En uh, die nodig ik nooit meer uit. Wat dan? Ze hebben de kerstboom opgevreten. Oh. Ja, ja, En wie waren dit? Ja, ja, ja, ja. Uh, Enig idee? Linksaf. Uh, <laughs> <laughs> Le linksaf. Ja, left side, toch? Oh, left side. Heel goed van jou. Ja. Jij weet ook werkelijk alles. Ja, was, uit is... Volendam luisteraars. Uit Volendam. Ja. Oh, ook wel. Ja, van enig, de enige groep die geen ruzie hebt in Volendam. Ze hebben allemaal ruzie met, ja. uh, met uh, FC Volendam. Hè. Jan Smit is, ja. uh, die is vertrokken daar. Hè. ja. Dus, uh. ja. Ja, dat is, dat, is ook, dat is ook wel wat hoor. Uh, Oorspronkelijk een groot geheim is dat natuurlijk. Het geheim van de Smit. Ja. Ja. Ja. Maar ja, het is wel jammer he, allemaal. Je he, is ja, allemaal waarom, ruzie met die voetbal. Ja, waarom, ja. Of ze hebben ruzie over het voetbal, of ze hebben ruzie na het voetbal, of ze breken de tent af, of ze breken het stadion af. Ja. ja. Het is allemaal niet te geloven. Nee, maar, maar het is wel zo. Het brengt gewoon een, een enorm veel... Uh, ja, uh, het roept heel veel geweld met een luchtje, zeg maar. Ja. ja. Want uh, ik heb gehoord, ze zijn elkaar te lijf gegaan met paling. Ah. Not just the flower in your head, must be love in your heart. No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 Met After Tea zijn wij natuurlijk alweer aangekomen bij het derde nummer. Nog 300 te gaan, beste mensen, jawel. Ja, nee. oh. ik, hoop, ik hoop dat er ook luisteraars uh, ook thuis gewoon een hoop tea op hebben vanochtend. Ja. ja. Ontbijt ja. jij met thee of met melk, Willem? Uh, nee, ik ontbijt altijd alleen. Andere mensen doen met Mr. Tea. De E-team bijvoorbeeld, wat ja. dat? Ja, ja maar ja. ik heb daar geen last van. En, en jij, gerry uh, Thee altijd. Ik drink alleen maar thee. Eitje, drink maar eitje erbij? Nee, dat doe ik uh, niet elke dag, nee. Maar niet ging, elke dag? Niet elke dag. Als er nou, als er nou een, een witte kip tegen de muur loopt, Gerry? Ja. wat hoor je dan? Plof. Nee, tok. <laughs> en nou, als er een bruine kip tegen de muur aan loopt, eh, Gerry, wat hoor je dan? Nou ook plof. Nee, dan hoor je wel tok, maar dan hoor je. Toch man! <laughs> Wat is dit dan toch weer voor informatie? Dat, hier heb je toch helemaal... Nee, verreken... waar is het over ontbijt met een eitje? Ik, ik vind het heerlijk een eitje. Jij ja, ja. koopt het heerlijk. Ja. En Leroy ja. ook, heel Leroy? Ja, ja. Gekookt ja, ei het... bedoel jij dan, uh, Charles? We hebben van die keizerbroodjes, weet je wat oh, je ja, Oh ja, En die, en die okay. doen we dan even in het, even in het oventje. Ja. Dat is een beetje ja. knapperig warm worden. Ja. En dan doet Leroy er altijd een plakje kaas op. Op het ei? Nee. Oh, nee, op, op het broodje. Keizerbroodje. Ja, ja. En daar op het ei... Heerlijk. En dan een beetje arom kruid eroverheen. Er oh. En dan zit hij te smikkelen, jongen. Oh. Zie je? Ja, joh, de buren, die ging, ja, dan komen de buren allemaal voor de ramen te kijken. Nou, ja, ja. ik heb er bijna ooit een keer een familieruzie door gehad. Meen je dat nou? Mijn zusje, die had toen verkeering met een, een, een jongetje. Een lelijk jong trouwens. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja, en uh, uh, ik pakte toen zijn broodje en ik heb een knal van mijn kop gekregen. Ja. Wat is dit nou? Ja, zei ze, dat was kaai's broodje. Ja. Hé, hey, maar wat vinden jullie... Ja, was te snel, hè? Ja, ik was te snel, dat ja. Was nee, dat was een goeie. <laughs> nee, doe, doe, doe eerst maar even een stukje muziek. Ik, ik moet even bijkomen. Doe maar een stukje muziek, eigenlijk. Dus, ja. Jij gooit de hele regie weer door nou, Nee, mee. jongen, wel nee, jongen. Ik heb alles ne kan, en het is alles dat kan. Leroy zegt van pa, haal je snuffeltje We hebben nou toch niks ingestudeerd. In heb jij het allemaal ingestudeerd? <laughs> ik studeerde het allemaal in. Oh. <laughs> Ik was klaar met mijn draaiboek. Ik heb een week, was ik duizelig gewoon. Hij ja. komt net ook van de wc af en daar heb je ook een playlist van.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 In een stilte, dan lachen we boven.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 Het lijkt een beetje een driving home voor Christmas, hè. Dat lijkt, lijkt er een beetje op. Oh ja, nog goed, ja. goed dat je zegt. Uh, ik heb een appje gekregen. Ja. Uh, Chris Ria is thuis. Oh, die oh God, goed. Goddank. Ja, oh, God, dank. ja, oh, ja. Nou, nee, echt. Ja. Want hij was de werk in file en al naar Ja, maar, het Midden-Oosten, die oorlog in Gaza. Dat is ver weg. Ja, het is wel ver weg. Oh, in Ghana. Gaza. Ja. Ja, dat is. dat is. Ja, dat is. Zou dat nou een, keer, een keertje ophouden? Nou, ik denk ik, het nee, niet, hè? Nee, nee. ik zou je vertellen: er was een man en die, die, die, die, die trok zich dat heel erg aan. En die, ja. Uh, die, uh, maar die vangt ook een kikker, want die, die, aan de ene kant was hij dus voor, voor uh, humanity, voor, voor, uh, ja. hè, voor, voor, voor vrede. Maar hij ah, vangt wel een kikker, want er waren een keer kikkerbilletjes waar die uh, Oh, echt? Wou die eten. Dus die man die gaat met die kikker naar binnen en zegt zit die kikker: oh, ik ben een tovenaar. Als je me vrij laat gaan, dan mag je alles wensen wat je wil. Nou, zit die man. En dan kom ik bij de actualiteit. Ja. Dan wens ik dat het vrede wordt in, uh, in Gaza. Als jij daarvoor kan zorgen. Ja, zit ja. Ja, die kikker. Wat verdooi. Dan kom je wel meteen met een uh, heel ingewikkelde opdracht. Heb je uh, even wat makkelijker? Nou, zit ja. die. Dan, uh, dan wil ik dat je mevrouw de mooiste vrouw van de wereld uh, maakt. Nou ja, zit die kikker. Uh, heb je een foto van haar? Ja, die heb ik wel die, nou, die, Hij geeft die foto van zijn uh, vrouw. En die, keker, die kijkt zo. Die kijkt nog een keer. Die, kijkt nog, die zegt nou, geef toch die kaart van uh, het Midden-Oosten dan maar. Oh, ik denk, ik denk nu komt eindelijk eerst keer dit jaar, in 2023, komt iets serieus uit uh, dat kleine gaffeltje van je. <laughs> He, en, dan, en dan denk ik bij mezelf van... Oh, ja, wat, wat moet ik hier wat, nou zucht. Willem, jij wilde al, de luisteraars alles vertellen van de gasten van vanmorgen. Nou ja, daar uh, valt niet zo veel over te vertellen. Want ze zijn er nog niet. Stel dat ik er iets over zeg. En ze komen niet teleurstelling. Ja, niet. Ah, nee, maar... Van altijd, hè? Uh, wie A zegt, moet ook B zeggen. Je zei net A. Ja, Dat was. dan zeg ik oké, okay, zeg ik nu B. Nou. Wat heb ik gewonnen? Wie komen er? Oh. Nou, het is een hele familie. Uh, eigenlijk lijkt wel de family stone, lijkt wel een B. Want uh, tante Dina, die komt nog. Tante wie zeg je? Wie is Tante Dina? Tante Dina, dat, uh, dat is de dame die bestiert het lekkerste eethuisje van... Nee, oh, maar, wacht even. Van Zandvoort en Suriname heb ik gehoord. Oh, wacht, het, van, die, van die bruine kip. Talk, man. Tante Barra. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Die komt dus in ieder geval. En dan komt er nog een tante. En dat is Tante Dini. Zeg ik dat goed? Dini, Dini ja. klopt. Dini. ja. ja. Die, nou, Dini. Uh, tante ja, Dini is ja. van monumentenzorg. Achter is er helemaal niet van. Zij is namelijk genomineerd. ...tot vrijwilliger van het jaar 2003. En gewonnen, en gewonnen. En die heeft nog gewonnen ja. ook. Ja. Wij hadden de winnaar uh, hadden wij uitgenodigd. En uh, dus, uh, ja, ik bel Roy op. Ik zeg Roy, uh, gefeliciteerd. Hij zei, ik heb niet gewonnen. Ik zei, ach, wat jammer. Misschien volgend jaar. Dus dan, de dini, die komt dan. Ja, vertel. En ook nog een Chinese dame, een Aziatische dame. Mei Ling, zeg je daar wat? Ling? Ling Mei. Ling Mei. Ling Mei. Lin Mei. Wie? Lin Mei. Wie is dat? De zangeres? Oh, die zangeres oh, dus. die heeft ook gezongen op de, op de avond van de nominatie. Ik ja. heb haar gezien. Ja, nou, Ik ja, zag ja. haar staan in een, in een schitterende, hoodculture, goudachtige. Ik keek wel in het licht. Ik zag jou ook staan haar met Lin. Ik zag jou, je bent betrapt. Ik zag jou met Lin. Zeg je mij met Lin? Ja, ik denk, er staat Willem, daar dus zingt Lin mee. Ja, ja ze, zegt, ze zegt, ik zoek naar een tweede stem. Dus ik heb haar helpen zoeken ja en uh, <laughs> nee maar wel, wel gezellig het komt komt een uur of 11 heb ik een of elf, ja. ja nee dat klopt dat dus uh, als het enigszins kan kunnen ze ook een, een liedje live zingen waarschijnlijk nou, misschien wil ze dat wel ja. nou ja, ja dat, dat, dat kan alleen als jij je doedelzak bij je hebt heb je een ja. doedelzak bij je of je ik heb, drumstel of ik, je drumstel ik heb geen doedelzak bij me. Nee? nee nee waar kijk ik tegenaan dan, dan. Ja. Huh? waar kijk je dan ter oh sorry ja nee nee natuurlijk nou, en verder uh, wordt het een hele gezellige uitzending. Gewoon, uh, ja, de drie uren van de boys en de girl. En Leroy. En, ja. en uh, tante Dini en tante Lin. Ta Allemaal tantes Allemaal en oom Charles en oom zo... ja. Willem, hè? En, ja, het lijkt wel een koempoelang-tante. Ja, ja, ja, kan je een ja. koempoelang? Een koempoelang, toch gezellig, ja. Hey, Leroy. Ja. Waar zijn we geweest van de week? Vertel het eens aan de luisteraars. Waar zijn we geweest van de week? Naar het cir Circus. Het Circus. En wat hebben we daar gezien? Weet je het nog? Hij zit me nu heel indringend aan te kijken. Ja, dat zou ik ook doen. Ja. Die clown, klein snorretje, mannetje niet je vader. <laughs> Zullen we maar gewoon een stukje muziek draaien? Laten ja, ja, la la la we maar doen. Ik heb er iets uit, uh, uit, uh, uit de Palingvet vet kunnen trekken. En, uh, nou ja, je luistert maar. Volendam. heeft die man, hè? Piet Veerman. Ja, ja. ja dat, is, dat is geweldig. Ja, we hadden het er net over. En, uh, hij, hij, hij schijnt... Uh, hij heeft een long, uh, long, uh, aandoening gehad. Longkanker had hij. Mm -hmm. En ze hebben één long uh, kunnen verwijderen waar die uh, tumor in zat. Oh. Dus ja, dus, dus hij, uh, hij heeft dat uh, overleefd. En uh, ik weet niet of hij nog zingt. Dat uh, nou ja, hij schijnt, hij schijnt nog uh, muziek te maken met... Mm -hmm. met uh, hij zit nog regelmatig... Wat ik gehoord bij Arnold Muren uh, in de studio. Ja. Arnold Muren is zoals bekend de gitarist van de Cats. Ja. Ja. De, en die heeft een eigen studio. En uh, ja, dat, dat is geweldig mooi... Kijk, oh, kijk. kijk er komt, er komt de, eerste, de eerste gast komt al aan. Ja. Maar, maar ik wil zeggen... Uh, ik, uh, zoals ik zei, ik ben, uh, in Volendam ben ik de tijd uh, uh, uh, ja, onder zeil geweest. zeg maar. Dus ik heb wat zanglessen gehad. Oh. Ja, en er is een singeltje uitgekomen. En, oh, van en ik doe, ik, ja, van mij. Ik doe het normaal nooit. Nee. En uh, ja... Goedemorgen. Goedemorgen! Ja, kijk. Nou. Maar ik zal mijn verhaal even afmaken voor de, voor de, voor de luisteraars even. Ja, ja, ja, ja. Ik heb er één singeltje. Het singeltje is somaren, heeft ook alleen maar een A-kant, geen B-kant. Oh. Ja, het kostte te veel, ik weet oh. het niet. En, maar hebben ze gewoon niet hetzelfde singeltje dan ook op de B-kant gezet? Nee, want dan krijg je twee keer hetzelfde. Alleen dat, dat maakt toch nee, niet uit, maar dan kan je niet vergissen. Dan, dan ja. heb je altijd de goede kant. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar goed, bij hoge uitzonderingen wil ik de singeltje wel even draaien, dus eenmalig dat ik dat gedaan heb nadat ik een uh, in volle damme ja. feit. Uh... Dames en heren, Willem Bruist op singel. En uh, dit is de, de zoon van Charles. Ik, uh, ik weet niet, die zit er in de te kweken hier. Ook zit <lacht> Mooi hè? <lacht> Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg?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 we zouden eventjes een smokkie kopen Maar eventjes, dat werd de hele nacht Met tegenochtendgloren stond die hele zotte troep Van vassen en tenoren te zingen op de stoep Een agent, een agent, kwam voorbij, kwam voorbij Weet je, weet je, weet je Wat hij zei nee, Nou Hey Van Hoog Wat ging je voor joh is Hey vogel. de nacht Is de nacht niet, niet lang, lang genoeg Oh nee De nacht is altijd Veel te kort Omdat het tegen vieren Zo's morgens tegen vieren Omdat het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 zo morgens tegen vieren, omdat het dan wel echt gezellig wordt. Ik had al vaak gezegd, het wordt een laat. Ik had al lang gehoord, half tijd! Maar al die kreten mochten toch niet baten. Er zaten alweer mensen aan het ontbijt. We zongen voor het laatst en dat we toffe jongens zijn. En kwamen de melkboer tegen op het lege stille plein. En die zei, en die zei, en die zei, en die zei. En weet je, weet je wat je zei? Die... Wat zei die nu Leroy? Hé, hey, vogeltje. Het zing je vroeg. Het zingt vroeg. Hij is de, de nacht niet lang genoeg? O nee, de nacht is altijd veel te kort. Om daar te tegenvieren. Zo morgen is tegen vieren. Omdat de tempel ja. heel het gezellig wordt. Het nou, het gezellig <hield> is het hier in de studio van, van CfM Zandvoort en Zandvoort... Ja, het is hartstikke druk. Leroy, wat kun je, je goed zingen, man? Ja. Hij heeft ook de, die heers gehad van... Driving home for Christmas. Ja, maar hij is thuis. Hij is thuis. Hij is thuis, <laughs> hij is thuis. Hij is thuis. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tante Dini. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk dat u de, de tijd heeft gevonden... ondanks het vele vrijwilligerswerk... wat Tante Dini doet. Ja. Eh, om toch even bij ons in de studio te komen. Hartstikke leuk. Leuk, hè? Ja, je moet even klein, een beetje even meer naar een, een, een beetje ja. inschinken. Want we, ja. hebben, we hebben namelijk maar een heel klein cameraatje. Mag niks gooien. Heel ja. klein cameraatje. En uh, ik, weet, ik weet het niet. Wij, gaan, wij vragen even van onze correspondenten in Canada of alles te zien is. Stuur maar even een foto. Ik denk het wel. Ja. Even kijken. Want ik krijg nu al jammer. Gasten zijn niet te zien. Staat er echt. Echt niet te geloven. We hebben in Canada iemand zitten die hier kijkt in de studio om te kijken of. Oh, Toch niet Bob? Wie? Bob van Vliet. Nee, Bob van Vliet, die kennen we niet. Daar ja, van... kennen we Bob van Vliet? Die naam ook alweer van. De postbode. Van? oude postbode. De oude postbode. oude postbode. Bob van, van Vliet, Zandvoort. die is wel een bekende naam, is dat. En die zit uh, die in Canada. Ja, nee, wij hebben daar uh, zitten als, uh, als correspondent... Uh, in voor buitenlandse Zaken en Joke Wissenberg. Ken je die nog van de Westenburg? Nee. Die nee. ken je niet? Ah. Ik ben er geen echte Zandvoort. Ja, maar ik ook niet. Oh, goed zo. Eh, misschien hebben we wel heurt. ik weet niet hoor, maar uh, ja, nou. Ik ben een echte mug. Ik ben een, was een mug? Haarlem, nou, een Haarlemse. Haarlemse. Haarlemse. Haarlemse. Hebben we ook luisteraars zitten trouwens, hoorde ik. Leuk. Ja. Leuk. Ja. En, uh, nou ja goed, de foto die, die komt zo wel en als er zal wat te zien zijn, dan is wat te maar zien. Even. Ik krijg nu, ik zie nu net het hoofd van de gast. De kop van Jut. Koppel je, geweldig. Ja. Hier... Nee, anders, anders moet je even omdraaien, dat Leroy even links gaat zitten. Kan Leroy, even, even omwisselen, jij hem daar zitten en de tante Dini daar even zitten. Maar hij kan ook een beetje opschuiven. Nee, dat kan niet, lukt niet. Lukt nee, nee, lukt niet. Doe, even omdraaien ja, maar. Zie je dat? Ja, doe maar, even, even, even hier zitten. Want... Ja, we doen nou gewoon even de stoelendans, wat maakt het uit, wat maakt het uit. Ik zet wel even een stukje muziek op. Ja. Kom maar, gaat dat? Zo, dan even een pauze, We Even een kleine stoelend ja, gedaan hier. In, uh, Maarten. Maarten, Frans. Maarten Frans En die Tante Dini die praat ook gewoon door. Hè. Het ja. is een ratelapparaatje ook. Ja, maar dat geeft helemaal niks. Maar we zijn nee, dat je inmiddels, je er bent. We zijn dat... inmiddels achter dat, we, dat er twee muggen in de studio zijn. Twee muggen? Ja, Haarlemmers, dat zijn muggen. Ja. Waarom? Waarom, nou, waarom heet dat zo? Ja, nou, we zijn gewoon muggen. Tante Dini is Haarlemse, dus die is een mug. En ik ben ook Haarlemmer, dus ik ben ook een mug. Alleen Tante Dini is een tijgermug, hè. Die, die, die gaat, ja. Power, daar gaan we door. Ja, power. Uh, Tante Dini, uh, genomineerd uh, voor de Vrijwilligersprijs van de 2023 naar Zandvoort. Als Haarlemse. Als Haarlemse. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Maar uh, dat vrijwilligerswerk, uh, wanneer is dat allemaal begonnen? Uh, het is eigenlijk begonnen met mijn kinderen op school. En uh, toen was er eens een, uh, een, ja, een spelfeestje smiddags. Uh, komt u helpen? Nou, dat vonden de jongens wel leuk. Kom je helpen, mam? Ja hoor. Ja, en dan, dan rolt het door. Dat was de Oh in ja. ja. Oh ja. Onis. ja. En, nou goed, uh, komt, dan komt van het een komt het ander. Ander, je rolt maar door. Ja, maar dat dan moet dat... je het ook wel erg leuk vinden om te doen allemaal. Tuurlijk. Ja. Dat, dat vind ik ook zo leuk van de prijs. Je ja. krijgt waardering voor de dingen die je doet, met zo verschrikkelijk veel plezier. Ja. En dan, dan, dan gaat het maar door. Ik. Ja, maar de, de school was dus, uh, dat was gestart. En hoe ging dat verder? Nou, dat, dat werd evenementencommissie. En toen ben ik op de peuterklas hulpmoeder geworden. En overblijf. En daar kwam je ook weer mensen tegen. En dat was... Ankie Miesbeek van de Vierdaagse. Ja. Ankie een van Leo is dat. Ankie van Leo. Ja, ja, ja. Van de ijsbaan. Van de, ja, Leo is de, van de ijsbaan. De, de cirkel is weer rond. Ja. De cirkel is weer rond. Ja. Nou, dan ga je de de Vierdaagse doen. Ja. Nou, dat ga je één keer doen, dan denk je dat blijf ik doen. Hartstikke leuk. Ja. Dus, u, u liep ook mee in de zucht Nee, oh, ik, liep, oh. ik, ik keek dat aan, ik ging dan maar kijken. Nee, hoe moet je ja? nou eens helpen? En ja, ja. eerste jaar toen achter de tafel. Ja. Maar ja, dan ga je, dan, dan is het zo leuk. Toen werd ik post, altijd de post. Ook met een vaste ploeg. Uh, mijn jongens gingen mee. Ja, enig. En toen kregen we de sprookjeswandeling. En de fietsvierdaagse. En de zwemvierdaagse. Nou ja, en zo gaat het rollen. Allemaal rollen. Sportieve, sportieve dingen. <coughs> Hartstikke leuk. Ja, en... Uh, uh... Was u alleen? Of heeft u een partner of een man? Of ja, hoor, ik heb een man. Maar de... hoe vond die man dat allemaal? Dat u dat allemaal. Oh, vond die hij dat? Hij zegt: uh, kom, je, kom je mij ook niet vrijwillig verwennen? Zei hij nou, nee, die was altijd heel makkelijk. Ga jij okay. maar en. Uh, ja, dat, dat is. Ja. Wat, wat deed uw man als ik verhaal? Boswachter. Boswachter? Hé, hey, we hebben er één hoor. Kijk. Ja. Dus Tante Dini, die werd regelmatig het bos meegenomen natuurlijk. Ja, ja. ja. En wat. wat uh, wat waren zijn uh, hoofdactiviteiten? Mensen bekeuren allemaal? Nou, niet, niet echt. je <laughs> Mountainbikers dus en zo? Ja, kijk. En <laughs> ja. er kwamen ook allerhande werkzaamheden erbij. Dat is. Uh... Ja. En uh, uh, nou ja, u deed vrijwilligerwerk, maar hielp uw man er wel eens een beetje bij af en toe? Of? Of, uh, zei hij van, nou, jij wil het doen, uh, die niet... Uh... Nee, ja, ga maar. maar, ja, maar ja. Weet je, je moest natuurlijk, net ja. zoals die Vierdaagse er was... Dan ja. was het, ja, uh, kwart voor zes, half zes, kwart voor zes... Want dan ging je de, de limonade maken en, en de, de, voor de dingen voor de post inladen. Nou, dan was hij thuis vaak, hè, met die jongens, want dan moest je toch eten. Ja. Nou, dat deed Jan gewoon, dat, dat vond ik niet erg. Maar omdat, uh, u bent op school begonnen... dan moet je ook wel een beetje een klik hebben met, met, met de jeugd, hè? Ja, maar dat is het mooiste wat er is. Ja. Ja. ja, en dat heb ik op de, op de Peuterklas. Ja, geweldig. Dat is zo leuk. Die ja, kinderen. want dat waren de hele kleintjes. Dat waren de kleintjes. Vier jaar? Vijf nee, jaar? Er, er, er, er, peuterklas was vanaf uh, twee jaar en drie maanden. Oh? Ja. Dat is, dat is wel heel klein, ja. ja. Maar dat is heel leuk. Ja. Dat is gewoon... Uh, ja. Ik vond het het mooiste om te kijken naar die kinderen. Als ze bezig waren. Ja, dat is ja. zo verschrikkelijk leuk. Ja, ja. Ja, dat is... Uh, en hoeveel uur per dag uh, was u daarmee uh, bezig met vrijwilligerswerk? Nou, dat was... Peuterklas was één ochtendje in de week. En ja, met de Sinterklaastijd, kersttijd, dan ging je versieren en doen. En ja, overblijf was op een gegeven moment iedere dag. Maar het was een uurtje. Dus dat ja dat valt wel mee ja dat valt wel mee zegt dat die mee. niet wil ja. heb jij wat werk gedaan Willem ja uh, toevallig bij een lokale radio is dat ik ook we waren ook genomineerd ja. Ja. we ja. waren ook genomineerd maar is, is, is dat valt dat weer een mug uit haar en die moet weer die, ja. die gaat dat weer winnen en terecht en terecht meer dan terecht ja, ja. ja. ja. ja. nou ik had zelf zoiets van nee joh leuke dingen en uh, de ijsbaan vond ik ook zo leuk ik dacht nou die gaat het worden ja dus ik had zoiets dat hij zei: ja, Tante die niet heb gewonnen. Ik denk, oh. Ja. Maar wel heel leuk nu. Maar ja, je hebt, goed, je hebt terecht gewonnen. Ik bedoel, wij, wij hebben geprobeerd om, uh, om, om, om die prijs te pikken. Want wij hebben de jury allemaal een, uh, een gevulde koek gegeven. Maar, uh, niet geholpen. Het niet is geholpen. Nee, nee, ja. nee ja. Wij ja, zijn ja. zo corrupt. Nou, I speak for yourself, sister. Ja. Ja, nee, dat, dat geeft helemaal niks. Hey, ik heb dan een stukje muziek laten staan. Uh, ja, dat ja. Dus we door altijd gezellig. Even, uh, je wordt goed bekeken, uh, zie ik. Ik kan het, ik kan het, uh, ik kan het zien. De luisteraars, mensen maken allemaal foto's. Je staat er ook mooi op. En, uh. goed. Ik zat net al illegaal, ergens iemand uh, filmpjes maken. Of was het een foto? Een foto. Een foto. Leuk. Goed, nou goed. Oké, okay. we zullen het zien. Ja, is... Ja, we vallen even midden in een gesprek. Uh, dat kan ik ook niks te doen natuurlijk. Ja, maar dat doe jij altijd, Wil. Je altijd in ieder geval altijd wat midden in mijn gesprek. Ja, neem maar niet dadelijk. Ja. ja, nee, doen we straks. Ja. We zitten uh, lekker live uh, te kletsen met uh, Tante Dini... de winnares van de nominatie van uh, 2023. Vrijwilligers. Uh, Vrijwilligerswerk. Nou weet ik, uh, vanuit Haarlemse... daar ben ik naar een bijeenkomst geweest... waar 500 vrijwilligers... Kwamen in het oude postkantoor op de Gedempte Oude Gracht. werd ge georganiseerd door de VWC, oftewel de Vrijwilligerscentrale Haarlem. En uh, ondanks het feit dat er zoveel vrijwilligers kwamen opdagen op dat feest, werd er toch een oproep gedaan dat men nog altijd vrijwilligers zoekt. Hoe is dat in Zandvoort? Hebben ze hier ook een tekort aan vrijwilligers voor allerlei activiteiten? Dat weet u niet. Okay. Ik niet. Het ja, is bij ons altijd uh, ja zat. Daar hadden we hadden altijd wel. En, en ze vroeg wel voor de ijsbaan. Maar ik ben geen ijstypje. Want je bent als ik het ijs, ijs kijk, dan lig ik al. Oh, okay. En dan denk ja. ik, nou, ik ga dan altijd wel even... Ja, maar dat is, het is hier wel automatisch. Je gaat wel even bij ze kijken, die jongens. Natuurlijk. Dat ken je ook wel allemaal. Ja. Ja. Dat is... Uh, ja. maar, ja, ik heb, ik heb eigenlijk niet het idee dat er echt vrijwilligers tekort zijn. Mm -hmm. Maar als we, nou, als we het nou hebben over vrijwilligerswerk... is er nog vrijwilligerswerk wat u nog nooit heeft gedaan... wat u wel graag zou willen doen? Bijvoorbeeld in de zorg? Nee. Niet? Nee. Want, want uh, u heeft iets met, met kinderen, uh, heeft u net verteld. Dat heeft u uh, ontzettend leuk gevonden om te doen. Ja. En, en hoe zit het met oude mensen... We zijn natuurlijk zelf ook... Ja, je, oude mensen... Ik, ik bedoel, wij hebben bij ons buren... Als er iemand is en die uh, is wat... En er moeten boodschappen gedaan worden natuurlijk. Dat, dat ga, dan zeg ik, oh, kom maar. Ja. wel even mee. Ja. Maar het echt zorgen voor oude mensen... Uh, uh, ik ik uh, raak er te veel bij betrokken. Uh, oh, dat neemt u mee naar huis? Ja. Oh ja. En als iemand dan verdriet heeft of iemand verloren ja, heeft... Of dan, ziek dan, is, dan... Nee, dan, dan, dan dat, uh, dat kan. Daar dat, kan, dat, dat kan er niet mee omgaan, nee. nee. Maar uh, me, me, wat je natuurlijk ook uh, kunt doen met oude mensen, dus gewoon een, een, een bezoekje afleggen om een, een stukje eenzaamheid te verdrijven. He, dus dus uh, er zijn ook mensen die gaan uh, bezoeken, ouderen, en dan gaan run met ze of zo. Of, of, uh, he, gewoon, ja, maar daar heb ik dan, ja, ik heb natuurlijk thuis ook die twee jongens nog en mijn man. En dan is ja, dus ook een ouder, eerlijk gezegd. En twee jongens van hoe oud? Jan is 39. En oh, daar ga ik niet mee Rumming Nee, daar ga ik niet meer mee Rumming Daar <laughs> dus, vind je in ieder geval niet meer van. Nee. Nee, nee, nee. nee. Nou nee. Nee, nee. ja, op bezoek bij, bij, bij bejaarde eenzame mensen. Ik, ik ben ooit bij jou thuis geweest, weet je nog? Ja, ja, nou dat hadden we Cup. En een ja. half uur later stond ik daar de ramen te lappen. Ja, dat is, nou ja goed, kijk, je moet de, de, moet de kans waarnemen natuurlijk. Hè. Ja. ja, nee, ik ben er mooi gestonken <laughs> toen. Maar, uh, maar ja, goed. Ik heb een stukje muziek voor je, beste vriend. Dank je wel, Jan. Tante natuurlijk. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such as promises. All lies and chest till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm -hmm.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 clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me.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 Simon en Carfunkel, de bokser. Een fantastisch duo uh, waar ook Nick en Simon fan van waren. Hè? Want ja. Die, uh, ja, die zijn, ja, nee, die zijn, uiteraard, absoluut. Die zijn naar Amerika vertrokken om, om, de, om de, te proberen om allerlei uh, contacten van Simon en Carfunkel uh, uh, op te sporen en te ontmoeten. Dus gedeeltelijk gelukt, ja. maar niet de, de mannen zelf. Nee, nee dat lukte. Dat waren We wel hele leuke... Hele leuke programma's. Ja, ja zeker. Dat kijken. Uh, ja, prachtige muziek. En ik vertelde net een dat tante ik, dat ik Art Garfunkel uh, nog niet zo lang geleden in de Philharmonie in Haarlem uh, heb zien optreden. En ja, die mooie krullenkop die hij had, die is uh, verdwenen. Nou, jij hebt ze nog. Nee, ik heb ze nog. Oh, die curl. Ja, dat hangt, ja. hangt allemaal nog van mijn oren. Daar. Ja, ik wilde het niet zeggen. Ja, maar, maar hij heeft nog een beetje zo'n randje aan de zijkant bij zijn oren. Uh, van die En uh, Maar de rest is hij kaal. Maar... Die stem van die man, uh, want hij is toch ver in de 70 natuurlijk. Ja, maar als die man zijn uh, stembanden uh, uh, gebruikt, nou, dat, dat is nog steeds of er een engeltje uh, op het podium zit. Ik dacht dat je een anders zou zijn. Ja. Nee, nee. nee ik, uh, denk, het wordt weer funstig dacht ik. Nee, nee, nee. Ja, nee. nee, nou, nee, hef, nee. Ja, neem me niet kwalijk. Ja, je geeft maar wel een naam, hè? Ja, je geeft sorry. Wel, ja, naam, ja, die naam had je in al. Een, in de maar, uh, maar ze komen uh, in uh, deze, uh, ja, in ieder geval de volgende uur komen ze nog een keer voorbij. En, uh. Ja. Sir nou. Willem, als je het nou over Nederlandse taal hebt, hè? Ja. Wat is het verschil tussen uh, uh, bijvoorbeeld een tandarts en een leraar? Die moet jij ook weten. Je hebt met leraren te maken gehad. Wat is nou het verschil tussen wat een tandarts zegt en wat een leraar zegt? Mond open. Ja. Tot als je mond open en de leraar die zegt. mond dicht. <laughs> ja. Nou, je draait oh. hem in één keer. Nou, dat is ongelooflijk. Ik had verwacht dat je oh. zou zeggen van, die moet eruit. En een leraar zou zeggen, die blijft zitten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee dat, dat, dat heb je dan wel weer. Dat, uh, ja, ik sta, sta er weer van te kijken. Ik zou bijna zeggen, ik zou er geen Frans woord van kunnen maken. Maar goed, jou, jou lukt dat gewoon. Ken je mee een beetje pikant mopje? Komisch. Ja, de, de Fries, Fries is een taal, hè, Fries. Maar Gronings is een dialect. Dat, ja, dat, dus Fries is echt een taal en Gronings is een dialect. Hoe noemen ze dan Friesland, uh, Willem? Hoe noemen ze dan een kippenneuker? Wat? Wie? <laughs> Hoe noemen ze in Friesland een kippenneuker? Ja, ik kom uit het Oosten, nee, geen idee. Dat is gewoon een haan, joh. <laughs> Goed. Zoals ik al zei, ik kan er geen, geen uh, francis chocolade van maken. Dus uh, bij deze... <laughs>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 Jeune, on était fous, on En dat was een verzoekje. En ik kwam, ik kwam binnen en denk denk we gooien hem er gelijk in. Ja, nou, wat, dat, dat houden wij van. de Franse toch Ja, nee, de Franse chanson, dat, dat klopt. We gaan met die gekkigheid, gaan wij trouwens al weer richting... Uh... Ja, maar hoe is jouw huisarts, Willem? Hoe is jouw huisarts? Uh, nou, niet, niet zo goed. Niet hij zo zeg, goed. Uh, binnenkort dan eens even naar de dokter. Nou, mijn, mijn, mijn huisarts, jongen, die is zo alert, jongen. Die, die ziet, als je binnenkomt, dan ziet hij al wat er aan de hand is. Oh. Ja, komt de vis binnen. Zit, oh, ik zie het al uit de kom het gaat iets te snel. Het is nog vroeg. Het is nog vroeg. Is en nog... Tante Dini zit je ook aan te kijken van... nou, heb je vanmorgen uien gegeten in plaats van aangeslag? Je weet het niet natuurlijk. Maar goed, we gaan, uh, we gaan richting de klok van, uh, van, uh, van tien uur bijna. Ja. En, uh, ja. Blijf je nog een uurtje zitten, gezellig? Of zeg je van nou, uh, ik moet, uh, nee, moet nog wat... Gezellig hoor. Dat is wel gezellig hè? Straks de volgende komt dan. Uh... Heb je ook een paar leuke moppen voor ons? Ja, die, ja? ja ik heb Ja, helemaal goed. Geweldig. Oh, dat dacht ik. Ik denk, nou ja, goed, die komt wel, die, die komt wel maar die is maar de nu hoor. Die wil gewoon lekker doen waar wij zin, je wij zin in hebt. En uh, ja, wat gaan we het volgende uur doen? Wat hebben we nog van? Nou, we hebben we pluspunt we natuurlijk hebben we ook nog. Pluspunt. Ja, ook plus, okay, een pluspunt okay. hebben. Pluspunt wat? Niet zoveel, Gerrie. SD, ja, ja. ja Gerry Ger Ger Ger Ger Ger heeft geen microfoon. Gerry he? Ger heeft geen microfoon die. Uh, <laughs> Nee, nee, nee, maar goed, uh, hebben we, het weer hebben we dan nog. En we hebben nog een gast hierna en dan hebben we twee gasten. En er komen, uh, komen ook nog wel uh, de, de, de, de paters, misschien nog wel even langskomen. En, nou uh, ja, dat hoop ik wel. En Harrem is de moeder, ik weet niet, die, die waren onderweg, hoorde ik. Dus die, die komen ook nog even langs. Nou, toen ze dat zeiden, toen zeiden ze ook van ja, wij we zijn onderweg. Maar op dat moment hoorde ik op de achtergrond gewoon John Denver leaving. Uh, on, uh, hey? oh, no, no. Dus die zitten in een verkeerde toestel, daar, daar klopt helemaal niks van. <laughs> En uh, nee. ja, wat we verder gaan doen, uh, ik heb geen idee waar tante Dina mee komt. Nou, die zou ik gaan zingen. Dus nee, dat ontzettend. is niet tante Dina. Da da tante, ta nou, ik, ik was helemaal gek van die tante. Dina, tante. Ja, oh, met tante ja, Dina, tante Dini. Nee. nee. nee? Ja, misschien ja, nee. ik zie dat ik zeg, oh ja, die is het. Die is het. Die is het. Ja, ja. Maar <laughs> ik weet wel dat ik toen dat, dat begon, ja. dat ik allemaal uh, berichtjes kreeg op mijn Facebook. Wat leuk dat je dat begonnen bent. Dat ja. Zij ja. zijn ja. Gaan we gauw naar de reclame in het nieuws. Zie ja. je hem wensen jullie allemaal fijne dagen en een voorje.